Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zand, Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Het complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like a waiting. Ze maakte ook onderdeel uit van een groepje met dames erin... waar Beyoncé nauwelijks ook deel uit van maken. En dat was de Destiny's Child. Kelly Rowland samen met David Guetta was dat... When Love Takes Over, de grote hit van vorig jaar tijdens de zomer... Van 2009, nou of die nou net zo goed was als die van 2010, dat laten we straks aan de meteorologen. Welkom bij het uh, laatste uur van de zomerse zondag bij ZFM. Straks over een uh, minuut of vijf, zes gaan we eens even kijken hoe het erbij staat uh, met uh, de wedstrijd in de Renault Clio Cup. Uh, de tweede wedstrijd van vandaag. Ik zei al, eerder deze dag werd er ook nog een uh, lange afstandswedstrijd uh, gereden. Terwijl ik nu op dit moment zie dat uh, Sebastiaan Blekemolen binnen is uh, gekomen met, uh, de uh, met de Mazda. Hè, um, een aanval te doen voor een uh, record neer te zetten met die specifieke auto. Een blauwe auto uh, zag ik. Dus wellicht dat uh, Willem van Denzen kan uh, vertellen of hij daar nou straks in geslaagd is. En terwijl ik dit zeg uh, staan de dames uh, in Hemmerite pakjes alweer opgesteld om... Uh, gaan kijken of ze daar ook de desbetreffende rijders al neer kunnen zetten voor de Dutch Renault Clio Cup die zo dadelijk dus gaat beginnen nu even tijd voor wat anders deze band heb ik al twee keer gezien in het Patronaat Café en bij een huiskamerconcert hier in Haarlem ik heb het over de Cosmic Carnival en share love Ik zou zeggen dat dit de enige band is die in Nederland gewoon stukken van de band mag spelen. Dat hebben ze zo goed gecoverd. En je denk dat het afgelopen is. En dan blijkt het dus nog even een stukje door te gaan. Sherlock van de Cosmic Carnival. EP'tje, dat hebben ze aan het eind van het afgelopen jaar. Hebben ze dat uitgebracht in 2009? Nou goed, het is tijd denk ik om eens even te gaan kijken wat zich op het circuitpark afspeelt. DFM Race Radio Pit Report, Pit Report. Want als het goed is, dan gaat de Renault Clio Cup van start. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Willem, is die al bezig of gaan we nog, nog beginnen? Dan moet ik hem... Ja, sorry uh, Willem. <laughs> ik heb wat vandaag met knopjes, uh, schuifjes, uh, noem maar op. <laughs> nee, daar moeten we nog aan gaan uh, beginnen, ja. Oké, okay, nou dus ja. De Jozef zijn zojuist uh, Pizza uitgereden. Nou, die gaan zich nu uh, opstellen op het eind, Dan krijgen we nog een rondje achter de safety car. Ja. Dus ja, ik denk dat we met een minuutje tussen drie en vijf minuten... dat het spel uh, daadwerkelijk uh, gaat beginnen. Ja, um, over de, de tweede race. Uh, de eerste race, uh, daar hebben we gezien... Dat Marcel Duits de winnaar is. De, de man die hier af en toe uh, tijdens de Paasdagen hier, uh, nog wel eens bifaceert samen met uh, Dylan Koster. Uh, waar staat hij voor de tweede race? Want ik geloof dat ze daar ook met een reverse startgrid werken, of niet? Uh, nou, het is zo met die uh, Clio Cup. Uh, we hebben daar de kwalificatie in de eerste race. Uh dat ze rijden, worden de eerste acht omgezet. Dus dat had het gevolg voor onder andere Adi van de Ven, dat hij vanmorgen van plaats acht moest vertrekken, terwijl hij zaterdag de snelste tijd had neergezet. Maar in de race die zo dadelijk van start gaat, mag hij dan, ja, als eerste vertrekken. Tenminste, hij mag de eerste startplaats innemen. Of hij als eerste vertrekt. ja, dat hangt er vanaf hoe snel hij denkt als het richt naar groen gaat. Ja. Ah, ja. Dus dat, uh, maar in ieder geval, uh, hij is uh, snel geweest in die kwalificatie. Hij mocht er de helft uh, van plaats 1 uh, vertrekken. Ja, uh, race 1 hebben we het al over gehad. Uh, net mooi thuis gewonnen. Race 1 ook waar het een en ander uh, gebeurt. is. Dus, uh, wat niet iedereen uh, tot volle tevredenheid uh, heeft gesteld. Uh, ja, laten we ervoor uitgaan dat. Uh, iedereen uh, zijn verstand uh, wat die, uh, waar hij over beschikt uh, gebruikt en niet uh, race 2 gaat zien als dus een volg op race 1 van uh, oh ja, met jou heb ik nog wat te verreggen, uh, want dat is uh, niet de bedoeling uh, in de Ovenport. en uh, nee. Ja, de meeste van de rijders uh, kennen de zal dat niet uh, het hoofdpunt zijn uh, waar ze zich op gaan richten? Zo daardoor. Ja, en dan nog het verhaal van Max Braams. Uh, de man die zo uh, ongelukkig uh, ja, uh, in leidende positie in de Olympische klasse de, de strijd moest staken. Hoe staan het daarmee? Hebben ze die auto toch nog uh, opgelapt? Net zoals die auto van Alexander Keizers, van wie die dat tikje heeft uh, gekregen. Ja, nou ja, de auto van uh, keizers is omgeknapt. De schade bij Max uh, viel überhaupt van mij. Het ergste wat er aan was, ja, en dat is heel vervelend uh, met een auto... ...niet alleen met een raceauto, is dat er een uh, lekker band was. Ja, en dan uh, kom je niet echt veel verder. En zeker niet als het gaat om uh, snelheid. Dus ja, de uh, schade daar aan viel mee. Max-auto is opgelapt. Max uh, gaat uh, straks uh, trekken van een uh, tiende startplaats. Ja, en, uh, ja als Max uh, de vorm die hij heeft, uh, ook in race 2... Die, uh, ik kan uh, laten zien, dan moet je zeker in het zijn om wat verder naar voren te komen. Goed, uh, ik hou je even nog aan uh, de lijn, dus uh, ga even niet weg, want uh, ik draai nog even een stukje muziek, want uh, dan uh, pakken we natuurlijk in ieder geval even de beginfase van deze wedstrijd uh, sowieso mee. Maar eerst uh, even een stuk uh, muziek. Deze dame was vorige week donderdag in de studio en uh, we gaan even een fijn liedje van haar draaien. Dit is All These Feelings van Fabiana Dammers. Show Future in this life you blew shot out the devil, be in peace, bring the fire. Even kijken hoe het uh, toch is met die Dutch Renault Clio, Willem. Ja, Dutch uh, Renault Clio. Ja, Hij van start gegaan. Arie van der Ven uh, van pooppositie. Uh, nou, uh, als hij een inwakker was, uh, was het Arie. Want uh, als een raket uh, was, hij weg. Hij uh, hield zijn uh, eerste positie uh, keurig was start. En nu uh, net hun terug op. En uh, aan de leiding uh, Arie van der Ven op tweede plaats uh, vinden we terug. Sheila is dus we ook gestart vanaf uh, een tweede plaats. De derde, inmiddels uh, Sandra van de Sloot, regerend uh, kampioen eigenlijk in deze klasse. Zij betrokken van een uh, vierde plaats, mist, maar wist uh, René Steen met uh, te verschalken... En uh, schoof al een plaatsje op daarmee. Dat noemen we Steemets. Uh, vanmorgen was het uh, lange tijd uh, broer van uh, René uh, Ruud Steymets uh, Die vocht uh, onder leiding uh, met uh, Ronald uh, Morin. Ja, die twee uh, vertrokken en ook weer vervoerlijk uh, uh, naar elkaar. Vanaf uh, vierde dus, staat uh, in 7 en 8. En uh, deze keer uh, ging het nog goed tussen uh, deze twee. En uh, we gaan nu even afwachten... Uh, de doorkomst is hier op start en finish na de eerste ronde. De auto's zullen dus dadelijk uh, langskomen. Inmiddels al uh, zijn ze uh, Arie uh, uh, ze in. Dus uh, ja, zo dadelijk komt ze langs. Met de tweede Arie vanaf 10 op 1. Twee uur achter Derde is het uh, Sander van de Sloot. Vierde uh, even kijken naar het zweemens dan. En vijf uh, uh, zien we dan de winnaar van uh, vanmorgen terug. En dat is uh, Marcel Duits. Oké, okay, Willem, dank je wel voor uh, dit moment. We gaan uh, nu even weer een stuk uh, muziek draaien. Tamara Lewis en Words Beneath Autumn Leaves. Underneath my soft blanket, waking up to see the grain is turning into countless. Countless shades of red The wind is tapping at my window Inviting me to come outside Into this garment that the earth is Covered in colored leaves Just one look I believe it's real when I see the work of your hands. Worries beneath all of these. Mysteriously, a scarlet carpet directs me right to Central Park. It's Fill my mind I open my window To heaven to find That reason Is beaten by Faith unreserved Where is Beneath autumn leaves I barely know your name zijn er hier in Nederland als het gaat op het gebied van muziek. Want dit was er ook een. Uit uh, Zwolle komt zij. Marianne Oldenburg. Maar ze is geboren in Holten. Moet ik goed zeggen. En uh, de band is een beetje verspreid tussen Arnhem, Utrecht en ik moet zeggen Deventer. Dat uh, is uh, zo'n beetje uh, de... de... De vierkant waarin ze bewegen. De, dat was Birds of verder Feather. Een van de sterkste punten van a Six Short Stories. Dat is het nummer wat ik heel graag en vaak draai. Eén uh, minuut over half vier. Ik uh, zou bijna zeggen... we zijn toegekomen aan de Dance Classic. Doen we even niet. Die zetten we even weg. Die komt ongeveer om kwart voor vier. Uh, dit keer even langs. Dat heeft alles te maken nog... met een uh, stuk verslaggeving vanaf het uh, circuit. En uh, dan hebben we nog uh, tijd... om even wat anders daar uh, tussendoor uh, te draaien. Ook iets... Wat uh, in de halve finale staat van de Grote Prijs van Nederland is deze man. En Larry Mayfield. En can live without. Met een beetje zijn soul. Come on. I grew up with a father. 60s en 70s. En I kind. Dat no. was muziek, yeah. Mijn vader zei: Je beter lustig zou kunnen. Als je wilt op mijn soul. En Jane grew. So I said. Oh, yes I'll do cause I wanna be fly like Curtis I gotta be smooth like Al There's gotta be purpose that music So I said, mama, I understand I have to Helping me. Halve finales van de Grote Prijs van Nederland, maar zover is het nog niet. We gaan eerst even kijken hoe het toch staat op het circuit. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Want is um, Annie van der Ven zo wakker als die bij de start was, nog steeds uh, Willem? Ja, dat klopt. Uh, we hebben het hier over de Dutch Renault, Clio Cup, uh, Arie van der Ven, de uh, Monogoll Precision, Goed vertrokken ook. En uh, ja, nog steeds zo half uh, weg te racen. Uh, dat we nu zijn aan de leiding. Uh, met op de tweede plaats Sheila Schuur Op haar bumper uh, Sandra van der Sloot. Ja, en als we dan ook een uh, kampioenschap hebben, dan uh, geldt hier natuurlijk uh, dat de strijd gaat uh, daarin dit jaar. Uh, dat we kunnen we verwachten dat of Adi van der Ven of uh, Sandra van der Sloot uh, aan het eind van het seizoen met de titel uh, gaan strijden. Sandra op de derde plaats, dus nu Adi op de tweede. Maar daartussenin zit de teamgenoot uh, van uh, Sandra van der Sloot, Schiel Verschuer, Beide de voor het uh, landmachtteam. Uh, en uh, ik ga er niet gek van opkijken wanneer uh, Sheila op ...of een of andere manier Sandra uh, voorbij laat gaan... ...zodat uh, ja, de punten die uh, Ardy weer terug kan pakken op Sandra... ...beperkt worden tot een uh, minimum. Ik kijk even uh, waar we de winnaar op de vierde plaats... Uh, ...ja, die moeten we ook niet vergeten... ...dat we uh, uh, René Steen met ze terug... ...die dicht achter Sandra uh, van de Sloot zit. Iets uh, verder daarachter uh, is het Marcel Duits... Maar het lijkt erop dat uh, Marcel Duits uh, dat gaatje uh, richting uh, René Steenmetz toch beetje bij beetje uh, dicht draait. We kijken, uh, zeven ronden alweer uh, gedaan inmiddels. En uh, ja, Arie van der Ven uh, op een uh, veilige uh, voorsprong uh, nog steeds onderweg. Met op de tweede plaats nog steeds Sheila Verschuur, derde Sander van de Sloot, vierde René Steenmetz en vijfde Marcel Duits. Oké okay, Willem, dankjewel voor uh, dit moment. Uh, we gaan uh, natuurlijk uh, zo dadelijk uh, okay. weer even verder kijken wat betreft de... Uh, deze wedstrijd in de Clio Cup. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst weer eens even een stuk muziek draaien. uit de rijke historie, die in de halve finales van de Grote Prijs van Nederland oplevert. Hier is Kers Mayfield. to why Will you tell all the chicks Now listen carefully, brothers and sisters Don't we? Isn't it all we want in the end Raise your glasses, leave the bodies in the barn, they're dead and gone and won't do nobody no more harm. Cause Was dat ze 17 juni toen hier geweest waren. We cook with fire was dat. Don't We is uh, een van de uh, ja, dubbele A-kant zeg maar van Science Industry. Dat andere nummer wat, uh, wat we ook hier uh, veelvuldig hebben gedraaid uh, bij CFM. Maar ze hebben toen een toch wat gedenkwaardiger uh, optreden achtergelaten bij, uh, bij de studio. Uh, zover dat het uh, zelfs uh, tot geluidsoverlasten uh, kwam uh, te staan. Nou, geluidsoverlasten kennen we misschien in een ander verband op het circuit. Daar uh, willen ook nog wel eens mensen tegen in, uh, in het geweer komen. En als we het toch over het circuit hebben... nou, CFM is... Race Radio, Pit Report. Pit Report. Gaan we maar weer eens uh, kijken hoe het erbij staat... Uh, bij die wedstrijd uh, tussen in de Dutch Renault Clio Cup... waar, als het goed is, nog steeds Arie van der Ven de dans leidt. Ja, ik moet je wel zeggen dat ik er niet ervaar op uh, geluid over was. Uh, ja. <laughs> nee, maar, dat... ja, maar uh, We hebben het over de Dutch uh, Renault Clio Cup. Inmiddels uh, de laatste ronde ingegaan alweer. En uh, inderdaad, Arie van den Ven uh, aan de leiding. met de tweede plaats nog steeds uh, Gila Schuur. Derde, Sandra van der Sloot. Vierde, uh, René Steen. Net dan vijfde, uh, Marcel Thuis. en uh, zien we op de zesde... Uh, ik mis iemand dan, uh, Maar goed, uh, Marcel Duiten, vijfde plaats. Zesde uh, Sebastian Bleekmo, ja inderdaad. Zevende uh, is dat. Uh... Ik voelde de Olympische klasse een beetje Maar in, in ieder geval uh, Arie van der Ven aan de leiding. Ja. Ze zijn inmiddels weer achter op de circuit. gaan zo richting uh, S-bocht. En dan uh, gaat uh, Arie van der Ven uh, ja, die gaat nu de, dan uh, dadelijk uh, de Kumo-bocht in. En die gaat op, uh, richting uh, Luendijk bocht En die gaat dan richting uh, start aan sinus. Daar is geen twijfel over mogelijk wie daar als eh, eerste afgevraagd wordt. Waar er nog wel even twijfel over is, het, uh, is het uh, Sandra van de Sloot of het is Syla Schuur die wel tweede afvlak kan worden. Het kan zijn dat Chila uh, denkt, ja, jij staat hoger, Sandra, 10. Nee, het is toch Syla Schuur die tweede uh, afvlak wordt, derde Sandra van de Sloot. Uh, vierde dan René 5 vijfde Marcel Duits, zesde Sebastian Bleekemolen. En uh, ik moet even kijken hoe de strijd is, want er was nog wel een strijd in de Olympische klasse die uh, voornamelijk ging tussen uh, Hans Bosch en uh, Max Braams. Uh, winnaar in die Olympische klasse is in ieder geval geworden Hilbert van der Burg, die eindigde op uh, de 7e plaats algemeen. De tegenwijze 8e uh, is dan geworden Max Braams, dat uh, impliqueert dan ook een tweede in de Olympische klasse en derde in die Olympische klasse en tevens uh, achtste plaats algemeen die is dan geworden Hans Bosch. Oké, okay, nou, helemaal duidelijk. De wedstrijd zit er dus op. En we hebben, als het goed is, nog één wedstrijd te gaan. Maar dat zullen we waarschijnlijk in de uitzending niet meer meepakken. Dankjewel, Willem. Oké, okay, één. Ja. Ja? Goed, ja. Oké. Okay. Oh. Dat was Willem van Denzen vanaf het circuitpark Zandvoort. Het heeft te maken dat onze tijd gewoon op is. Er staat er nog één zo direct in de stijgers. Dat is de Formido Swift Cup. Maar ja, dat is zoals gezegd. Helaas uh, voor de mensen thuis, dat, uh, de, de uitzending loopt maar tot vier uur door. Daarna uh, in deze uitzending krijgen we nog een herhaling van de um, uitzending Entertainment for You. Ik denk van een week terug. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst nog een ouderwetse Dance Classic uh, draaien. En die Dance Classic die komt uit 1982. Vrij weinig over uh, gezegd en geschreven, maar hij is wel heel erg leuk om naar te luisteren. Hier is uh, Mike en Brenda Sutton en Don't Let Go Of Me. to my body was dat van uh, Mike en Brothers Sutton. Het is uh, bijna zes minuten voor vier geworden bij ZFM Zandvoort. En uh, de dag van vandaag leert dat in die tweede wedstrijd van de Renault de Dutch Renault Clio Cup... de winnaar is geworden, Addy van der Ven. Dat uh, was toch denk ik wel een, uh, een happy ending. Want uh, ja, de eerste wedstrijd was toch niet zo uh, fijn voor hem afgelopen... Hij kreeg toen een, ja, een drive through penalty aan de broek. Omdat hij te kort had stilgestaan waarschijnlijk in de pits. En nu mag hij de beker en de prijzen wel op gaan halen. Nadat hij vandaag dus de korte race wel heeft gewonnen. Hij wordt geflankeerd door de twee dames. Sheila Verschuur en Sandra van der Sloot. De andere wedstrijden van vandaag werden bijvoorbeeld in de Duitse Renault Clio Cup gewonnen door Marcel Duits. En toen uh, was Sandra van den Sloot uh, tweede en derde was uh, Ronald Morin. De Zwift uh, leverde een uh, belangrijke winst op voor Niels Langeveld. En Jeroen Dik deed het vandaag in de Argos Supreme Tourwagen Diesel Cup. Uh, dat uh, waren de belangrijkste wapenfeiten in de Dutch Powerpack. Straks uh, na deze uitzending krijgen we nog een wedstrijd uh, in de Total Mazda uh, MAX5 Cup. Met een deelname van Alert Kalf. En uh, de wedstrijdreeks uh, wordt vandaag van deze Hammerite Ultimate Races afgesloten met de wedstrijd in de Formido Swift Cup. En misschien kan Niels Langeveld dat uh, uzare stukje wat hij in de eerste race uh, gedaan heeft nog een keer herhalen. Hoewel dat misschien een, uh, een moeilijkheidje gaat worden. Of in ieder geval geen makkelijke opgave. Omdat hij uh, in de reversed startgrid staat. Hij uh, uh, geloof ik als achsta mag hij dan nou vertrekken. Dacht ik. Weet ik niet uh, helemaal precies. Het is inmiddels uh, bijna drie minuten voor vier afscheid nemen. Valt uh, een beetje zwaar wat uh, betreft uh, deze uitzendingenreeks. Als het goed is zal volgende week uh, weer het uh, programma Zondag in Kinderland uh, terug gaan komen. Eens en niet. maar uh, daar zou ik nog, uh, nog niet zo zeker van zijn. In ieder geval volgende week sowieso uh, de DTM. En dan uh, zitten hier onder andere waarschijnlijk Lena van der Haak, Rob Herms en ik zijn de gek. Nou, uh, tot die tijd uh, van vier uur uh, om vol te maken hebben we nog een instrumentaaltje klaarstaan. Hier is uh, Erik Prins met Piano. Graag tot een andere keer. Dag. is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Franse bedevaartplaats Lourdes zijn 30.000 gelovigen geëvacueerd na een bommelding. Een onbekende had de politie gebeld met de mededeling dat er om drie uur vier bommen zouden ontploffen. De evacuatie verliep rustig, zeggen de lokale autoriteiten. De politie heeft nog geen explosieven gevonden. In Lourdes is het vandaag extra druk in verband met de feestdag Maria Hemelvaart... Er zijn vandaag geen Nederlanders in georganiseerd verband in Loeders. Wel kunnen er Nederlanders op eigen gelegenheid naar Loeders gereisd zijn? In Den Haag is bij het Indisch Monument het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië herdacht. Koningin Beatrix legde er een krans. Ook premier Balkenende was aanwezig. Met de overgave van Japan kwam 65 jaar geleden een eind aan de oorlog in Nederlands-Indië... Zo'n 100.000 Nederlanders waren in die tijd door de Japanners gevangen gezet in kampen of werden als dwangarbeider gebruikt. Naar schatting 13.000 mensen overleefde dat niet. Een 15-jarige jongen is gisteravond mishandeld door een jongen van 13 en een meisje van 14 bij een discotheek in Heerlen. Hij stond voor een disco te wachten op zijn vader toen de tweetal ruzie met hem zocht. Hij wilde weglopen, maar werd geslagen en geschopt. De daders zijn aangehouden. De mishandelde jongen heeft onder meer een hersenschudding opgelopen. In de eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Feyenoord... door een doelpunt in de laatste seconde van de blessuretijd. In stadion Woudenstein kwam Feyenoord een kwartier voor tijd op 2-1... maar door treffers van Bovenberg en Fernandes ging de winst toch nog naar het gepromoveerde Excelsior... Vanmiddag worden nog drie wedstrijden gespeeld. Utrecht-NAK, Willem II-NEC en ado roda Het weer, zwaar bewolkt en vanuit het zuidoosten regen. Vooral vanavond en vannacht kan er lokaal veel water vallen. Het wordt 21 graden. Morgen bewolkt en buien. Dit was het. En...